In de vorige eeuw zijn heel wat ontdekkingen geweest op wetenschappelijk vlak. Maar een van de meest fascinerende is die van de kwantummechanica. Dit is de studie over de beweging van heel kleine deeltjes. De kwantummechanica is in de 17e eeuw ontstaan, maar in de 20e eeuw is men pas begonnen met de ontwikkeling ervan. Een hoogtepunt hiervan is de beroemde kwantumvergelijking van Schrödinger. In 1982 speculeerde Feynman in een artikel dat je met kwantummechanica heel snel berekeningen kon maken en drie jaar later kwam Deutsch met het eerste voorbeeld hiervan. En in de jaren daarna houden natuurkundigen zich bezig met het steeds kleiner en kleiner maken van structuren en met de ontwikkeling van de quantumcomputer. Voor we uitleggen hoe een quantumcomputer werkt, gaan we eerst nog eens kort schetsen hoe een gewone computer werkt, namelijk met bits. Een computerprogramma is in grote lijnen een functie die een invoer x moet vertalen naar een uitvoer y. Deze in- en uitvoer zijn een reeks 1 en nullen of bits. Als we nu zo'n bit kleiner en kleiner maken, zal hij zich op een bepaald moment gedragen volgens de wetten van de kwantummechanica. Dit noemen we dan een kwantumbit of qubit. Een bit is ofwel 0 ofwel 1. Een qubit kan 0 of 1 zijn, maar kan ook een lineaire combinatie zijn hiervan. Deze lineaire combinaties worden ook wel superposities genoemd. Hoe worden zulke qubits nu gemaakt? Qubits kunnen in principe gemaakt worden met eender welk quantummechanisch systeem met twee mogelijke toestanden. Voorbeelden van zulke systemen zijn bijvoorbeeld een foton die horizontaal of verticaal gepolariseerd kan zijn, of een elektron die een spin-up of een spin-down kan hebben. Elektronen kan men goed onder controle houden met behulp van quantum dots. Dat zijn kleine structuurtjes waarin een enkel elektron opgesloten kan worden. Op de afbeelding ziet u een voorbeeld van hoe een qubit gemaakt kan worden. In deze val zijn er twee quantum dots, één links en één rechts. De langwerpige structuren zijn elektroden. De plek waar de dubbele pijlen staan zijn kwantumpuntcontacten waardoor stroom loopt tussen twee vlaktes. In de twee quantum dots zit één elektron. Die elektron kan nu in de linkerdot die bitwaarde 0 heeft, de rechterdot die bitwaarde 1 heeft of in een superpositie ervan zitten hoe lager de gemeten stroom aan de linkse kant is, hoe te meer het elektron links zal zitten. Omdat de qubit gemeten kan worden door zijn lading, wordt zulke qubit een ladingsqubit genoemd. Een andere manier om een qubit te maken is door de spin van een elektro elektron te gebruiken en een zogenaamde spin te maken. Dit heeft professor Van der Seypen van de TU Delft gedaan. Hij maakte de kwantendots in een laagje galliumarsenide van enkele nanometers dik. De elektronen kunnen enkel in dat vlak bewegen. Boven dat vlak hangen een aantal elektroden die precies één elektron per kwantumlot vastpinnen. Er is echter wel een knelpunt dat moet worden opgelost. De coherentietijden zijn te kort. De qubits blijven niet lang genoeg intact. Slechts als de qubits een langere coherentietijd hebben, zullen ze hun kwantumtoestand kunnen behouden. Men kan de coherentietijden op twee manieren verhogen. Ten eerste kan je proberen het effect van de storende invloeden uit de omgeving te verminderen, Ten tweede kan je proberen quantum dots uit andere materiaal te maken. Zo probeert Van der Seypen nu de quantum dots uit grafeen te maken. Dit blijkt te lukken als je twee lagen grafeen over elkaar legt en er een elektrisch veld over aanbrengt. Hoe werkt zo'n quantum computer nu? Een quantum computer werkt met quantum algoritmes. Dat zijn een soort computerprogramma's voor de quantum computer. Zo is er bijvoorbeeld het algoritme van Deutsch dat een uitspraak doet over een functie f die op 1 bit werkt. Het algoritme van Deutsch kan in één berekening bepalen of voor deze functie geldt of f0 gelijk is aan f1 of dat f0 juist niet gelijk is aan f1. Nu is het nog de vraag of het algoritme van Deutsch nu sneller is dan het klassieke e equivalent. Wel, op de klassieke manier duurt het berekenen van f 3 weken, terwijl dit met het algoritme van Deutsch gedaan is op 3 seconden. Zo zijn er nog andere algoritmes, zoals het uh, algoritme van Shor om snel getallen te factoriseren in primgetallen en het algoritme van Grover om snel te zoeken. Experimenteel staat het echter nog wel in zijn kinderschoenen. Uiteraard zal de quantumcomputer heel wat gevolgen met zich meebrengen en het goede is dat het overgrote deel van die gevolgen positief zullen zijn. Zo zal de quantumcomputer ervoor zorgen dat er gigantische hoeveelheden data kunnen worden geanalyseerd en dat er onderlinge verbanden kunnen worden gelegd tussen die data. Dit zal op vele vlakken toegepast kunnen worden, denk maar aan de wetenschap. Maar ook binnen bedrijven zal het veel gemakkelijker zijn om met hun database te kunnen werken. Dit zal dus als gevolg hebben dat er opnieuw een wetenschappelijke revolutie aankomt, want men zal in staat zijn om bestaande theorieën volledig te analyseren en desnoods zelfs nog te verfijnen. En men zal verbanden kunnen leggen tussen theorieën die er op dit moment nog niet zijn. Ook brengt de quantumcomputer met zich mee dat er gedetailleerde simulaties kunnen uitgevoerd worden op bestaande theorieën waardoor men ze zeer grondig zou kunnen testen en verfijnen. Zo zal men veel sneller fouten in een theorie kunnen vinden, maar nog belangrijker, men zal die fout ook zeer snel kunnen verbeteren. Maar ook de rest van de maatschappij zal van enkele gevolgen kunnen genieten. Denk maar aan de entertainmentindustrie. Films zullen een nog betere kwaliteit hebben, waardoor het geheel nog realistischer overkomt. Maar ook zullen games qua grafische kwaliteit een opmars maken. Er is echter nog één nadeel aan de quantumcomputer. Namelijk dat er een nieuw systeem gevonden zou moeten worden om informatie op het internet te versleutelen. Denk maar aan het voorbeeld met de primgetallen. Programma's maken gebruik van primgetallen om informatie te versleutelen. Een bekend voorbeeld hiervan is het online bankieren die vele banken gebruiken. Hierbij worden twee hele grote priemgetallen genomen en deze worden met elkaar vermenigvuldigd. Een normale computer kan deze priemgetallen onmogelijk vinden binnen een redelijke tijd. Een kwantumcomputer zou dit wel kunnen. Zo zouden dus hackers snel alle versleutelde transacties kunnen onderscheppen en ook naar eigen behoefte aanpassen. Het is dus duidelijk dat de quantumcomputer voor iedereen binnen onze maatschappij een goede zaak zou zijn, met enkele veranderingen in verband met het versleutelen van data. Men is volop bezig met de ontwikkeling ervan en men boekt ook gestaag vorderingen. Het is wel nog niet duidelijk of de quantumcomputer werkelijk verwezenlijkt zal worden. Maar door onderzoek naar de quantumcomputer hebben, hebben ook al andere gebieden binnen de wetenschap kunnen profiteren van de verworven kennis. Dus het onderzoek naar de quantumcomputer is zeker niet voor niets, want het betekent ook een vooruitgang op andere wetenschappelijke vlakken. Het blijft dus uitkijken of men werkelijk tot een verwezenlijking kan komen van de quantumcomputer en zo de gehele gemeenschap kan profiteren van tal van nieuwe voordelen.